Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Duizenden ouders die dachten dat ze gecompenseerd zouden worden vanwege de toeslagenaffaire... krijgen mogelijk toch geen compensatie. De Belastingdienst heeft zo'n 8000 ouders een brief gestuurd... waarin staat dat hun zaak niet zwaar genoeg is om in aanmerking te komen voor een vergoeding. De ouders zijn boos en voelen zich opnieuw misleid. In de toeslagenaffaire werden ouders onterecht van fraude beschuldigd... en moesten ze soms tienduizenden euro's terugbetalen... Staatssecretaris Van Huffelen zegt dat ouders die het niet met de beslissing eens zijn... bezwaar kunnen maken. Bedrijven in de vleesverwerkende industrie gaan meer doen... om hun werknemers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. Dat zegt minister Schouten na een gesprek met vertegenwoordigers van de vleesverwerkers. Aanleiding voor dat gesprek was een uitbraak in een slachthuis in Groenlo. Na testen bleken 147 van de ruim 600 medewerkers besmet met het virus... Medewerkers van slachthuizen werken dicht op elkaar. Vaak zijn het arbeidsmigranten die ook in hetzelfde huis wonen. Minister Schouten is niet van plan om slachthuizen te sluiten. De zoektocht naar het lichaam van de vermiste server uit Delft heeft niets opgeleverd. Vandaag werd de hele dag naar het lichaam van de 23-jarige man gezocht... voor de kust van Scheveningen en bij de zandmotor. Er werd onder meer gezocht met drones en een sonarboot. Ook werd er een paraglider ingezet. De vermiste man is een van de vijf servers die op 11 mei voor de kust van Schevening om het leven kwamen. De lichamen van de andere vier servers werden eerder al gevonden. Morgen gaat de zoekactie verder. Drie Belgische agenten zijn afgelopen weekend in dronken toestand betrapt... toen ze tijdens hun dienst aan het barbecuen waren aan de grens met Nederland. De federale politie is een tuchtonderzoek gestart. Dat schrijft het laatste nieuws.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 Fijne avond, uh, we gaan op dit late uur beginnen aan twee uur lang muziek. Mijn naam is Ben of Eugen, uw hier voor de komende twee uur in dit Nieuweidsmuziek programma, zoals ik al zei. Um, centraal in dit uh, programma staat het label AD Music. Dat is een uh, label uit Engeland en daar, gaat, uh, daar wordt uh, de hoofdmoot is elektronische muziek. Daar hebben we dan ook drie nieuwe werkjes voor. Hoewel de eerste niet echt elektronisch is, maar uh, kom, het is wel een artiest van dat label. En ze heet Carice Wolfsong heet het, uh, het album. Daarna komt Helios van Divine Matrix, dat is allemaal weer echte elektronische muziek. En in het tweede uur hebben we dan ook nog een nieuw album. Dan gaan we terug in de tijd, 2017. En uh, toevallig uh, in mijn database van alle werkjes... blijkt dat uh, dan in 2017 een hadden we een periode... waar heel veel muziek van AD Music... Uh, werd uitgebracht en daarmee werd doorgezonden. Dus dat noem ik bijvoorbeeld Live in Dortmund van Glen Main. Uh, van Guard, uh, van Andy Pickford. Uh, nou, en dat gaat zo maar door. Je kunt het allemaal terugvinden op peacefulradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier.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 of a Topus, you are listening to peaceful radio peaceful music for a peaceful mind This is Al Juer. And I'm Andy Matran. We're happy to be on Peaceful Radio. Please visit our website at al-andy.com. Radio peaceful, please visit my website www.anayamusic.com.